En mogelijk worden één of meer ministers speciaal belast... met de voorbereiding van de troonwisseling. De Nederlandse kranten zijn unaniem lovend over koningin Beatrix. Alle voorpagina's zijn volledig vrijgemaakt. De Telegraaf schrijft dat de koningin uiterst tevreden... mag terugkijken op haar regeertijd... en dat het Nederlandse volk trots op haar kan zijn. De Volksbrand spreekt van een waardig afscheid... en roemt de koninklijke grandeur van Beatrix... Volgens het Algemeen Dagblad treedt Beatrix af in de wetenschap dat de kroonprins er samen met zijn gezin klaar voor is. Trouw maakt de vergelijking met de situatie in Groot-Brittannië. Prins Charles, de Britse troonopvolger, maakt daar al jaren een tragische indruk. Dat heeft Beatrix haar zoon niet willen aandoen, schrijft Trouw. Premier Hodge van Curaçao heeft de koningin bedankt voor al de jaren van liefde en compassie voor Curaçao. Hij was bijzonder blij dat de koningin in haar toespraak het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk heeft genoemd. De Surinaamse oud-president Venetiaan de kans aanwezig dat een nieuwe generatie in het koningshuis een verbetering kan brengen in de betrekkingen met Nederland. Electronica Concern Philips boekte in het vierde kwartaal een nettoverlies van 355 miljoen euro. Het verlies is het gevolg van de boete die Brussel vorig jaar aan het bedrijf heeft opgelegd voor verboden prijsafspraken rond beeldbuizen. Voor het hele jaar komt de winst uit op 231 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 1,3 miljard. Het weer, eerst droog, in de loop van de middag gaat het regenen, maximaal liggen rond de 10 graden. Dit was het NOS dit is Kees Kwaks van de A en de B. In de Randstad staan de langste files op de A4 naar Amsterdam. Bij Roelvarensveen 3 kilometer. Vanuit Zaandam op de A8 voor knoppen Koenplein 3. Vanuit Alkmaar op de A9 bij Bottenverdorp 6 kilometer. Op de ring A10 tussen Schellingwoude en Watergasmeer 3. A12 Utrecht-Den Haag voor Nooddorp 4 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echtel- en Waddenooie 7... Op de A16 naar Rotterdam voor knooppunt de Plein 5. Op de A27 Almere Utrecht bij Bulthoven 6 kilometer. A28 Zwolle Amersfoort tussen Amersfoort en Leuze 7. En naar Rotterdam op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom voor knooppunt Vaanplein, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, I know you heard so many people say I got a different girl in every time Oh, but there must be somebody to lie All around Cause my only job is a turn-toe waiting for me when I get home, yeah And what I need is a girl like you Yeah Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. One Direction. Let me kiss you. Ja, jonge gasten, hè? One Direction. Het zijn allemaal uh, rond de 20 jaar oud. En wat wel mooi is dan, dat je veel... Als je bekend bent, dat je veel in het nieuws komt. Er is er een gast van One Direction. Zain Malik. En die is beschuldigd van vreemdgaan. Nou ja, als je zoveel meiden kan krijgen... als je bij One Direction zit, snap ik het wel, hoor. Elf over twee, een nieuwe Zondag in Kennemerland. Op deze dooierige, vieze, sneeuwvolle dag. Zo kan ik het wel noemen, toch? Ja, het is uh, niet echt lekker om naar buiten te kijken. Nee, ja, het is echt... Ja, kijk, ik ben blij dat de dooi... Er is. Ja, er is. Maar de, de straten zijn nu echt heel smerig. Dat vieze sneeuw dat gaat nu dooien. Dus je hebt zo'n vieze, uh, bruinige, uh, wittige uh, smurrie op de grond. Ja. Wat ook nog heel glad is, hè? soms zeggen ze heel glad, ja. ja. Maar kijk ook... Dat je niet uh, op je uh, poepert valt. Op je smoel gaat, ja. Hey, um, leuke avond gehad gisteren. Ja, ik had gisteren een verjaardag van een uh, collega van mij. Oké. Okay. Die is uh, 28 geworden. Ja. Yeah. En het uh, was al gezellig. Oké, okay, nou ja, goed om te horen. Ja, Wij hebben gisteren met CFM meegedaan met Raadje Plaatje. CFM, daag je uit bij Café 4. Je hoort een intro van een liedje. En dan moet je raden welk liedje het is en uh, van welke artiest. En wij zijn tweede geworden. Radio DJ's weten natuurlijk veel van muziek, zou je oh. zeggen. Die zullen wel nummer 1 moeten worden. Nee, het verhaal ligt nog iets anders. Er zijn helemaal een aantal valspelers binnen, binnen dit traject. Ah, ja, mee nu. niet. Wij zijn nummer 2 geworden. Beach Club Take 5. Beach Club Take 5. Die zijn nummer 1 geworden. Wij waren met z'n vieren. Het team bestaat uit Rob, Albert Jan, ik en Willem. En um, Beach Club Take 5 bestond uit 12 man. Oh. Is, uh, en als je, dan, als je uh, tijdens uh, Raadje Plaatje uh, toch eventjes tijdens de vragen naar de wc gaat, of toch eventjes met je telefoon naar buiten gaat, dan weet je wat we kunnen verwachten. hè? Beats Club nou, Take 5. is dat lullig zeg. Zijn spelletjes met leuk... Nee, nee, dat vind ik hoor. ook niet. Vind ik ook niet. Dus uh, volgend jaar moet dat anders. Ehm... Um, maar wel een mooie tweede plek. We hebben iets van uh, kaartjes gewonnen. Uh, Willem, als je dit hoort, kom even naar beneden en kom even vertellen wat we hebben gewonnen, want ik snap er geen hout van. Hé, <laughs> hey, Wat is jouw nieuws van de uh, afgelopen week? Ja, ik heb uh, wat meerdere dingetjes eigenlijk. Uh, natuurlijk dat uh, gebeuren in Eindhoven: dat, uh, wat er gebeurd is. Ja, we lachen gewoon echt in. niet van. Ja. Uh, nou, ging het uh, maandagavond? Is, is een filmpje uh, online gezet? Ja. Nou, ik denk dat het binnen een, een nummer van tijd. Was het wel heel Nederland verspreid, het filmpje. En uh, eigenlijk twee, twee of drie dagen later waren al die namen bekend van jongens. Ja, en terecht. Niet... Ja, maar reken. dan zitten ze nog te zeggen van... Ja, je mag die jongens niet openbaar maken. En uh, je moet het privé, je moet je zo houden. Privacy is belangrijk, maar als je zo'n actie hebt gedaan, vind ik niet dat het mag. Ja, en dan zat de eerste advocaat op te zeggen, ja, het is een aardig lieve jongen. die nooit wordt op, Wat je dit doet is echt belachelijk. Maar de ouders, schijnen, de ouders schijnen, schijnen wel rijk te zijn ofzo. Die rijke ouders, oh, zijn die okay, okay. uh, ik voor wat. Nou ja, ik hoop dat ze echt een goede straf krijgen, zodat iedereen denkt... Dit, dat, dat, dat ze dat maar beter kunnen laten. Want gisteren is in Haarlem een jongen van zijn fiets getrokken... Door zes personen in elkaar gemapt en zijn fiets op het ijs gegooid. Tjoo, joh, zat ook weer nergens op. Zes tegen één, hè? Ja, maar het is hij, echt een. reden ook nog, Lammer. Hey, um, ik heb uh, hier net van uh, Willem uh, nou, de prijs gekregen. Het is een uh, circus van een betoverend kleurrijk continent. Mother of Africa Circus of Joy. Het is een theatershow. In Den Haag. Nou ja, uh, euh, leuk. Uh, uh, leuk als je ervan houdt. Hey, mijn nieuws van de week is um, Wesley Sneijder die zijn contract heeft getekend bij Galatasaray in Turkije. Hij um, uh, gaat daar iets van uh, 6 uh, miljoen netto verdienen. 7,5 miljoen heeft Galatasaray betaald aan zijn oude club Inter. En wat een gekke huis hè he, daar. Ja, Heb je het ik gezien? Ja, Hij komt vliegtuig ja. uit. Allemaal schreeuwende Turken. Jolante kwam natuurlijk als eerste, wat ze prachtig vinden. Maar Snijder wordt daar gewoon gezien als een soort god. Ja, mooi hè? En dat vind ik zo leuk om te zien. En ik hoop ook dat hij het echt um, goed doet daar. Ik vind Calle vriend van mij van Ik vind Calle echt een hele mooie club. Ja. Echt passievol, weet je wel. Echt een heksenketel daar. Dus het zal wel heel erg leuk zijn als de, daar slaat. Dirk Kuijt niet daar. Nee, je hebt een Venebadje. Uh, oh ja. Ja, Het ligt altijd gevoelig hè, Venebadje ja, en Calle Er Dat wordt nog wel een mooie wedstrijd tussen Dirk ja. en uh, Snijder. Er zijn hoge verwachtingen. Een nieuwe Zondag in Kermeland. Um, check ook eventjes de nieuwe Facebook van CFM uh, Sandvoort. Dat is www.facebook.com slash ZFM Zandvoort. Dus www.facebook.com slash ZFM Zandvoort. Twitter eventjes mee. Hashtag ZFM Zandvoort. Of bel naar de studio voor op- of aanmerkingen. 023 573 1969. Dus 03 573 1969. I'm love the fire the, the band I All the house the fire above the band the house the fire the band to magic the coming from England To no satisfy a school in houses with white man It's oh, from around the fuck up past I pray make you explode just like a bomb Every door, every minute and Every second the communists a man The communists a lover Now it's a chance to show me emotion mm -hmm. I've waited so long A woman pick a sister coming from England To satisfy her soul in no, you So she wants a man but It's number one If you look up Fun, A boy make you explode Just like a man Every hour, every minute Every second I'm coming this I love her I'm coming this I love her Chicken lover know way's up tonight No Chicken lover Gonna make it feel alright In the vast experience, this I love you. Find this, this I love you, now I'm going to live at first. As I love you from your two or straight to you. If I will miss all over, man, the time I miss all over. Miss all over, man, the time I miss all over. I'm gonna tell you when the time I miss all over, man. Love, Carole, it's like the love girls doesn't depend on. Carol said, the love of one another, man, the time I miss all over, man, the time I miss all over. Man. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Uit Haarlem. Eigenlijk heb ik me nooit meer wel eens van hun gehoord. Maar wat een heerlijk liedje. The year it's only get better. We gaan even kijken naar de Eredivisie. Wat is er gespeeld de afgelopen dagen? Wat is de tussenstand van dit moment? En wat gaat er vandaag nog gespeeld worden? Beginnen vrijdag. Er was een wedstrijd in Venlo tussen VVV en AZ. Gertjaar van Beek, zijn muts. Heb je dat gezien? Hij heeft nu bij elke wedstrijd een muts op. Die brengt geluk. Want ze wonnen met 4-1. Zaterdag, gisteren dus, zijn er vier wedstrijden gespeeld. Pek tegen Heerenveen. Ja, weer pijnlijk puntverlies voor Heerenveen. Marco van Basten, wanneer ga je de laan uit? 1-1. en Waalwijk tegen NAC Breda. 0-4 voor de Breda's. Aden Den Haag tegen Rode JC, 2-2 en PSV. Op dit moment de koploper won dus ook met 1-5 tegen Heracles Almelo. En dan vandaag Fidesz tegen Ajax, die wedstrijd wettel omdat al afgelopen die wedstrijd is geëindigd in 3-2 voor Vitesse oh. <laughs> en om half drie Feyenoord tegen Twente, Utrecht tegen Willem 2. en om half vijf NEC tegen SC Groningen. Dan gaan we even kijken naar het buitenlands voetbal. In Engeland wordt er gevoetbald om de FA Cup. United won de ruim van Fulham. Het voetbal van Martin Jol verloor met 4-1. Arsenal won maar net van de tweede divisie club Brighton. Ze wonnen met 3-2. Vandaag spelen Chelsea, Tottenham en Liverpool onder andere. In Spanje begon Real Madrid tegen Getafe om 12 uur. De tussenstand is op dit moment 2-0. Barcelona speelt vanavond om 7 uur thuis tegen Getafe. En in Duitsland wordt Dortmund met 3-0 van Nürnberg. Eind van de middag speelt koploper Bayern München tegen Stuttgart uit. Gaan we kijken naar sport in de regio. SV Zandvoort speelde niet in verband met, uh, in verband met competitie vanwege de sneeuw. Volgende week spelen ze thuis om half drie tegen opperdoes. En vorige week zaterdag speelden de heren van Club De basketballclub The Lions... thuis tegen de hekkensluiters uh, Racing bij Verwijk. Er werd winnend afgesloten, het werd 83-48. En vorige week zondag speelden de dames van ZHC... de laatste hockeywedstrijden in de zaalcompetitie. Een mooie doelstelling om deze wedstrijd winnend af te sluiten, zou je zeggen. En met een positief gevoel een start te maken aan de buitencompetitie. Helaas... Voor de dames werd er verloren. Met 4-3 tegen Waterland. Dat is jammer. Ja, nog even terugkomen op. Uh, yes, op Ajax. Vitesse Ajax. Ik had een leuke grap voorbereid. Jammer joh. Dat, ja, ik kan hem even noemen, maar ja. hij valt volledig in het niet. Het blijkt maar weer dat Vitesse Boni mist. En Vitesse zonder Boni is PSV zonder gemeente. Maar ja, dit gaat nu ook niet meer door. Ze all laid up in bed with a broken heart.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 Now, got the feeling that we're meeting for the first time. The dirt, dirt, trash.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 Say I'm okay. okay Whatever happens to me I know that I. Until four. Now all I do is think of you. You make me say, let's take a walk, a walk. A walk. Naomi Pariyama op ZFM en I Got You. Ik heb zo graag dat ze wat leuks gaat uitbrengen in 2013. Ik vind haar echt heel erg goed. Um, ze heeft nog een liedje. Uh, you Don't Know. En dat zijn eigenlijk de enige twee liedjes die ze, die ze heeft uitgebracht. En ik volg haar op de website, ik volg haar op Twitter. En elke keer wacht ik maar van... Hé, hey, kom nou even met een nieuw album. Nou ja, wacht af. Naomi Pariyama op ZFM en I Got You. Zometeen hier... Het regionieuws, wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving, je hoort het uh, zometeen. Ja, en um, er was een man of zo, die uh, Susser even ging toepassen op een rotonde. Een ja, heel apart verhaal, je hoort het zo meteen. Nou, Dave Stewart, het is Heart of Stone of CFM. I bought you record in New York City. Down on Union Square. I must have played it. A million times over I close my eyes Imagine you were there You know I really dig The clothes you wear I only wish You could be my, my Baby Maar even van Zandvoort met Dave Stewart en Harderstone zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met wat regionieuws, wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. Nou, ik zei net al een raar verhaal van een man die uh, toch even uh, verkeerd was met zijn gedachten. Hij dacht dat hij namelijk op het circuit was, maar dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. Want hij heeft uh, gisteravond rondjes gedraaid. Gereden op het, uh, op op het Radersplein. Hier, hier zo uh, achter bij de studio. Agenten hoorden een, een auto met een hoog toerental komen aanrijden. En uh, ze zagen de, de bestuurder driften 2,5 ronden over de rotonde. Maakte en het leefde een gevaarlijke situatie op voor de overige weggebruikers. De politiemensen hebben ervoor voer, het voertuig aan de kant gezet. en het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Wat ik trouwens best pittig vind. Je draait 2,5 rondjes om, uh, om, de, om de rotonde, rotonde en dan wordt je rijbuis in. Ja, maar dat zien ze als straatrezen en dat is een Oh ja, dat kan wel kloppen. Ja. Ja. De politie kreeg woensdagmiddag een melding van wateroverlast in een flatwoning aan de Lorenzstraat op de hoek van de Rijnwandstraat. Mijn een onderzoek in de woning bleek er in, in de werking zijnde wieplantage aanwezig te zijn. De apparatuur is in beslag genomen, de 292 uh, planten zijn er geruimd. Alles zal worden vernietigd. De politie heeft een 19-jarige man uit Almere in de Lorenzstraat aangehouden. Zijn betrokken bij deze kwekerij, kwekerij wordt onderzocht. Ja, ook krijgt voor elkaar. 292 planten in een fletje. Ah ja, maar als je het goed achter de wegen kan houden, dan uh, ben oh, je. Hou je ervaring daarmee? Er nee, ik niet. Ah, oké. Okay. <laughs> hey, na een jarenlange voorbereiding en overleg is deze week gestart uh, met het project Noordvoort. Graafmachines en shovels hebben ten noorden van een langer velderslag. gaten geslagen in de zogeheten zanddijk. Wie nu op het strand tussen Zandvoort en Noorwijk staat, ziet een strakke zanddijk. In de eerste fase brengt de Waternet de op de gang en laat de stuifkuilen ontstaan. Daarnaast vinden er op verschillende plekken een aantal kleinere ingrepen plaats. Op www.waternet.nl kun je het allemaal in de gaten houden. Uh, café de Charles zou haar deuren weer al liefst twee weken lang moeten sluiten. Het café moet van vrijdag 1 februari tot en met 14 februari dicht. De heeft burgemeester Nick Meijer besloten. De gemeente laat weten dat het aanleid, uh, aanleiding voor de tijdelijke sluiting is... Dat de Explodion het zich weer, Explodion, ja. uh, het zich weer uh, twee keer binnen een week heeft gehouden aan sluitingstijden. Ook werd volgens de gemeente overlast veroorzaakt door de bezoekers binnen en buiten het café. VFM Westkust weerbericht. Vanavond is het droog met enkele opklaringen, maar komende nacht is het bewolkt en gaat het regenen. Omdat er vorst nog in de grond zit, kan deze regen aanleiding geven tot gladheid als gevolg van ijzel. De temperatuur daalt aanvankelijk naar waarden dicht bij het vriespunt, maar in de loop van de nacht gaat het kwik stijgen. Morgen is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. In de middag wordt het geleidelijk weer droog en klaart het wat op. De temperatuur stijgt verder naar maximaal 7 graden. ZFMZandvoort.nl. Die heeft hem voor met nieuwe muziek van Hartwell, en Emba, Shepard, Apollo. Goeie plaat, hè? Ik ja, ik vind het echt een heerlijk ja. liedje. Ik hey, stel meteen um, een leuk fragment wat ik heb gevonden. Um, tegenwoordig heeft iedereen een smartphone. We zijn er allemaal aan verkleefd. Ik heb hem hier voor me. Ik zit er heel vaak op. Ik kan alles erop zien. Mijn mail kan ik ontvangen. Ik doe eigenlijk alles behalve bellen. Terwijl het daar ja. toch belangrijk is, ja. voor is. Maar hoe dachten mensen nou in 1999 over het bellen? Nou, dat ben ik wel benieuwd. ja. En het is, het is echt een hilarisch fragment, want het kan zo snel gaan binnen tien jaar. Nou, Ik laat het zo meteen aan je horen. Um, ik kijk nu naar buiten. Gelukkig gaat het dooien, maar alsnog kunnen we wel een zomersfeertje creëren. Doe even je ogen dicht. Denk dat je lekker op het strand ligt met een klein cocktailtje. En zomerse muziek van Jamiroquai. Get closer to you. To you. To you. I want to get closer to you now. Right away from my friends De favoriete zomerartiest, alle tijden Kai. en Blow Your Mind. Hoe dachten mensen aan mobiele telefoons in 1999? Tegenwoordig, iedereen heeft een smartphone, iedereen kan alles op zijn telefoon. Maar nog niet zo heel lang geleden, in 1999, hoe dachten mensen er toen over? Nou, zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want uh, ik word toch niet uh, gebeld of zo. Heeft u een uh, mobiele telefoon? Nee, hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen... Ik zie er nu niet van in. dat ben je op de aan het fietsen? Dan word je gebeld. <laughs> ik heb een gewoon een telefoon daarvoor moet ik een mobiel hebben. Dat is handig. Maar als ik ergens strand dan is er ook altijd ergens wel een telefoon zelf, een boerderij met een boer met een telefoon. Het lijkt me heel niet leuk om elk, altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en uh, ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. Ik heb een bus voor hoognodige uh, hoog uh, problemen denk ik. Maar ik hoef niet te continu zo'n dingen op een terrasje te hebben enzo. Als je mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En uh, is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Ja, ik, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Kwaad hem vallen. Uh, nou ja, zo, zo ging het dus in uh, 1999. Wat is de tijd toch snel gegaan, hè? Iedereen wil tegenwoordig een smartphone en het liefst nog de nieuwste. Ik ook hoor, ik heb hier een iPhone, dus uh, ik kan meepraten. C.F.M. Sandvoort met de Rolling Stones. I'm Single, ja echt De nieuwe single van de Rolling Stones, Doom Gloom. De jaren, ze hebben de dus 70 al bereikt, tenminste de zanger Mick Jagger wel. Ze zien eruit als zombies, maar ze kunnen muziek maken nog steeds als de beste. Doom Gloom, de nieuwe Rolling Stones op CFM. Zometeen na het nieuws van drie uur, uh, nieuws over carnaval in Zandvoort. Ja, echt waar? Carnaval in Zandvoort, ja, ik laat je je zometeen weten. Ook muziek van Bluff en ABC komt eraan.